Avond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Scheermesjes, shampoo en spijkerbroeken... zijn voor vrouwen vaak een stuk duurder dan voor mannen. Op het eerste gezicht lijkt er weinig verschil te zitten... tussen bijvoorbeeld een roze of een blauwe verpakking scheermesjes. Maar qua prijs dus wel. Mijn collega's van Nieuwsuur gingen met een paar dames shoppen. We hebben hier de blauwe herenvariant van de Sensitive Shape and Gel. Voor 1,49. De roze variant voor maar liefst 2 euro. Een groep vrouwen is er boos over dat ze meer moeten betalen voor dit soort spullen en richten een manifest op. Ze hopen dat er meer aandacht komt voor de pink tax, zoals dit ook wel heet. Jaarlijks zouden vrouwen zo'n 1200 euro meer kwijt zijn dan mannen... zeggen Amerikaanse onderzoekers. Bekende Nederlandse drogisterijen ontkennen dat... en zeggen dat ze hun prijs nooit bepalen op basis van geslacht. Ziekenhuizen weten vaak helemaal niet hoeveel artsen naast hun baan nog als zakcentje bij verdienen. Dat zegt de inspectie in gezondheidszorg die er afgelopen tijd onderzoek naar deed. Gebeurde nadat er berichten naar buiten kwamen over tientallen cardiologen... die gesponsord worden door leveranciers in de medische industrie. Dat is op zich niet verboden, maar ziekenhuizen moeten dit soort deals altijd goedkeuren om omkoping te voorkomen. Doordat ziekenhuizen hier geen goed zicht op hebben is er weinig controle. En de Oranje Leeuwinnen zijn vanavond weer aan het oefenen voor het WK. Afgelopen vrijdag was er al een wel tegen Duitsland. Die verloren ze met 1-0. Nu dus weer een nieuwe kans tegen Polen dit keer. Maar ook daar rolde de bal net alweer de verkeerde kant op. Zag commentator Krijn Schuitenmaker. Ja, zojuist het eerste doelpunt gevallen. En dat is niet voor de ploeg in het blauw En dat is in dit geval Nederland. Als er een hoekschop wordt genomen. Die wordt dan uh, voorgegeven. Zo lijkt het door Stofska En die werkt hem in één keer in het doel. En dat betekent dus een 1-0 voorsprong voor Polen. Polen. Inmiddels hebben de oranje dames de gelijkmaker gemaakt. Het staat 1-1. Krijg je nog het weer? Vanavond wat meer bewolking en kan het ook gaan regenen? Morgenochtend eerst nattigheid. Smiddags dus weer vaker zon. Het waait opnieuw wel hard. En het wordt een op 14. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Ook in onze regio is de avondspits bijna voorbij. Nog 10 minuten vertraging bij knop in de Raasdorp op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. En 5 minuutjes op de N205 vanuit nieuw naar Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van ZFM. Jazz. Yes.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 Mangano de hoofdrol speelde en die Piero Piccioni dus uh, de muziekmaker maakte een film uit de uh, Romein 66 67. We gaan snel verder. Maharis, check the heroïne you just bought. What is this all about? This stuff is nothing but powdered milk. No wonder you wanted to ship the merchandise for us. Why you dirty! Oh, he's trying to set me up! It's all a mistake! Adesso siamo sulla circunvalazione, altezza S lunga Sta scendendo, sta scendendo che scappa Voor de eerst een stuk getiteld Jim on the Moo van de hand van Lalo Schifrin, de muzikale genius uit Argentinië. Die uh, uh, de oorspronkelijke thema's voor de tv-serie Mission Impossible uit 1966 uh, uh, uh, componeerde. En uh, ja, die die weet als geen ander een groot orkest als een superswingende, moderne, groovy big band te laten klinken. Met uh, memorabele tunes die uh, altijd bij de kijker of uh, luisteraar blijven hangen.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 De opwekking was vier dagen na zijn dood. Dat spoel moet veranderen. Het gebeurt niet. Ik denk er niet over. Je haalt die rommel weg op de burgemeester krijgt er van te horen, hè? the roof why not ask the officer outside yeah you don't like living too much do you I'll stay until the heat goes off or maybe use him as a hostage what's your name he asked you a question what's your name ironside <laughs> ironside ironside the ex-chief of detectives Is natuurlijk het hemelse mondharmonica uh, spel van Toet Stielemans uit de film Turks Fruit, het stuk Wat Zonde. De filmscore, natuurlijk, van de hand van Rogier van Otterlo.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 mobbots. boss. <laughs> <laughs>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 Uh, die zich afspeelt rond de fameu uh, fameuze jazzclub in Harlem. En uh, ja, ik vond zelf het verhaal was eigenlijk maar een beetje sowieso, -so, maar uh, de filmscore van John Barry, daar heb je hem weer... was uh, wederom uh, geweldig. En hier hoorde je Duke Ellington's Creole Love... vertolkt door uh, opera-zangeres Priscilla Baskerville... ondersteund door onder meer uh, Bob Wilder op klarinet... en Lou Soloff op trompet. Ik heb veel of interesting places. But well, I don't think I've ever had the pleasure of visiting. Puna flat. My name is Billy Cross. If you don't mind, we'd like to play something for you.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 Op voor twee uh, cultfilms: The Hotspot, waarvoor hij samenwerkte met de blues legende Johnny Hooker en Dingo, een uh, Australische film waarin Del, uh, die die Miles Davis zelf zijn. Uh,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 uh, onderhoudende soundtrack. En dat werd gevolgd door het stuk The Dream. Dus nogmaals met uh, Miles Davis op uh, trompet. En uh, onder andere bijgestaan door uh, George Bohannon en Dick Nash. Uh, Buddy Collette. Uh, Kenny Garrett op uh, Tenorsax bijvoorbeeld. En uh, Jimmy Cleveland op uh, trombone. is echt een vrije, vrije soundtrack uh, bij die film Dingo. Miss Monroe, het is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 Het leven en loopbaan van de Cubaanse pianist Bebo Valdez... heb ik het al in een eerdere uitzending gehast, gehad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 Heb je trouwens een geldig uh, paspoort? Dat was het voor vandaag gezetten van jazz, goes to the movies. Een uh, hartstikke vrolijk fase toegewenst. Mijn naam is Edward Towers de Mr. Brightside. Tot de volgende keer. Tot ziens. Ciao. Hebben we natuurlijk al lang gehad Heerlijke jazzmuziek hebben we zojuist van genoten We gaan zo naar de klok van 10 uur Luisteren naar nou Tussen App en Vloed De mooiste love ballads komen weer voorbij Luisteraars Blijf bij me tot 12 uur vannacht Ik ga ervoor zorgen dat u kunt genieten van Heerlijke, relaxed muziek Schuif maar lekker achterover neem Een blokje kaas en een biertje, een wijntje Maakt allemaal niet uit Maak er gewoon een gezellige boel van Tot zo Hij dus rijden nog steeds richting uh, Tippel. Verdachte voor heel van de dit uh, Pas op voor de collega's. Ja oké, okay, dit is nog steeds richting A4. Maar voor de collega's onderweg pas op, de verdachte doet een beetje gek en probeert ons van de weg af te drukken. stories in the Naked City. This has been one of them. ZFM Yes, Baby, you understand